Veel luister plezier voor dit uh, tweede uur van Peaceful Radio. Tomorrow's ZANG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 Voorzitter Blatter van de Wereldvoetbalbond FIFA wil de corruptie in het voetbal uitbannen. Hij denkt de corruptie te kunnen tegengaan met de instelling van een nieuwe werkgroep, zegt Blatter in een interview met een Zwitserse krant. In de werkgroep is ook plaats voor mensen uit de politiek, de zakenwereld, de financiële en de culturele sector